Onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart: sprong in het heelal. Toe. Een vervolgwoordspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond, het negentiende deel, de man van Mars. Ontsnapt van Mars in onze oude vrachtvaarder nummer 1, wenden wij onophoudelijk pogingen aan in radiocontact te komen met de aarde, om haar in te lichten omtrent het invasieplan van de Martianen. Maar onze zender was te zwak om de afstand te overbruggen. En het lukte ons voorlopig niet. Intussen haalde de invasiefloot van Mars op weg naar de aarde ons meer en meer in. Ten slotte werden wij door haar omsingeld, waarop een groep aangepaste manschappen van een vliegende bal een poging ondernam om onze vracht binnen te dringen. Doch hierin slaagde zij niet, omdat wij het elektrische openingsmechanisme van de deuren buiten werking hadden gesteld. Onverrichte zaken keerden zij terug naar de asteroïden waar zij vandaan waren gekomen. Juist toen wij uiteindelijk in radiocontact met de aarde waren gekomen en haar onze waarschuwing hadden doen toekomen, bemerkten wij dat onze schrik, dat de aantrekkingskracht van de grootste van de ons achtervolgende asteroïden invloed op onze vrachtvaarder begon uit te oefenen. Met toenemende snelheid vielen wij erheen. In afwachting van de schok die bij het samentreffen van de beide lichamen zou optreden, strekten wij ons uit op onze tot rustbedden geïmproviseerde ruimtekostuums. Op het laatste ogenblik hoorden wij door de radio nog een vreemde Martiaanse stem die aanbood ons te redden indien wij bereid waren met de Martianen samen te werken. Zo aanstonds komt een vliegende boot bij uw vaart te gaan. Zorg dat u klaar bent om erin over te stappen. Beantwoord mijn vraag. Wat zal er gebeuren als wij dit vaartuig niet wensen te verlaten? Nou, als je het mij vraagt, Jeff, krijg je op geen enkele een antwoord. U hebt maar heel weinig tijd. Houdt u gereed om ter stond over te stappen? Nou, oh, de botsing zal wel meevallen. Wij nemen het risico en blijven liever hier. De boot vertrekt, nu. Nee, het trekt wel een complete taxidienst. U verknoeit uw tijd maar. Wij zijn niet van sinds dit vaartuig te verlaten. En jij verknoeit je tijd, Jeff, door met hem te praten. Dan is natuurlijk weer zo'n elektronisch brein. Ah, ja, natuurlijk. Wat moet dat anders zijn? Zo, denk je dat? Hé, ja, dat... kijk, kijk, kijk. Ik dacht dat jij je laatste woord gesproken had. Hm? Wat wou je met die opmerking zeggen, Evans? Dat het niet de stem van een elektronisch oh, brein oh, is. Oh, luister eens. Horen jullie niks? Als het niet de stem van een elektronisch brein is, wat is het dan wel? En Hoor je dan nou niks? We moeten vlak bij de asteroïden zijn. Evans, geef antwoord. Wat is het dan wel? Dat, dat geluid zien jullie allemaal doof, hè? Voor niemand wil jullie dat geluid. Ik kan, Jimmy. Even duidelijk als ik jou hoor. Oh, Wil willen het wat luideren, dat verzeker ik. Evens, geef antwoord op mijn vraag, evens. Als u iets te vragen heeft, vraag het dan aan mij. Wat is het ermee? Uh, ik, ik, ik zei niks, Jeff. Nee. Ja, maar ik heb het toch duidelijk gehoord? Nee nee, nee, nee, maar ik, ik heb niks gezegd, Jeff. Natuurlijk zei u niks. U hoorde mij. Wat zullen we nou doen? Ga liggen, kapitein. Dadelijk komt de rotzicht. Wat ben je aan het oh, uitspoken, Jimmy? Ik voel me niet goed. Ik voel me helemaal niet goed. Ik geloof dat ik stapel Gek word. U is er nog steeds beter aan toe dan dat het geval zal zijn als u niet naar me luistert. Wat moet het toch allemaal? Ik stap er niks meer van. Pas op voor de klop! Liggen chef! Lichter, Chef, pas op! Oh. Kalm, oh. Jimmy. Kalm, op. Oh. Kalm, Jimmy! Kalm oh. nog! Kalm, Jimmy! We staan in elk geval nog recht. Ja, dat dacht uh. je maar. Wil om? Ja, ja. Daar gaan we. Nee, nee, nee toch. Laat die van! vlug. Daar hebben we daar nog tijd voor? Niet erover, uh, niet erover zwammen. We kantelen maar langzaam. Als we vlug zijn, dan kunnen we de rustbellen als schotbrekers gebruiken. Vooruit nou, ja, Vooruit nou, Ga liggen. Pas op voor de klap. Liggen. Liggen. Dan valt het wel mee. Zo. Ah, is, er, is er niemand gewond? Ik geloof het niet, ja? Nee. Nou, als het op aarde gebeurd was, dan hadden het niet overleefd. Het was toch nog een flinke klap. Ik dacht dat ik er in zou blijven. Hoe oh, nou, is met jou, Evans? Ik maak hier niks. Zo, dan staan we alweer op. Zo, Jimmy, kijk jij eens hoe de radio's eraf heeft gemaakt. Ja, goed, maar hoe moet ik werken? Nou, alles op zijn kant staat. Wat eerst want was, is nou zoldering. En zolderingen vloeren zijn wanderen geworden. Ja, maar je kunt er in ieder geval bij, hè? Ja, ja, ja, ja, ja dat lukt wel. Ja. Nou, nou probeer hem dan. ben al bezig. Ja, en komen jullie eens hier? Ja. Ja, ook, liefens. Ja, en? Het ziet er niet zo mooi voor ons uit, niet? Ja. Dacht je dat ik dat ook niet snap? Zolang we nou door de ruimte voeren bestond er nog enige hoop voor ons. Maar nu, die ons vaartuig als een wrak op het oppervlak van die asteroïde ligt, vraag ik me af wat ons nou nog te wachten staat. De Martianen hoeven ons met de komen halen. Nou, ze kunnen er in ieder geval niet in, zolang wij ze er niet in laten. En daarom boven is deze asteroïde op weg naar de aarde. Niet waar? Hè? Dus we gaan toch naar huis. Ja, naar huis. Wat betekent dat als de invasie slaagt? Zover zijn we nog niet mis. Nou, het duurt nog altijd een paar weken voordat de vloot dicht genoeg bij de aarde is om de invasie te proberen. Zo lang zijn we dus nog veilig. Je denkt er zeker niet dat we ons hier rustig zullen laten liggen. Nou, hoe zouden ze ons uit willen krijgen? Daar hmm, zullen ze huis wel iets op vinden. Nou, daar zal ik dan een niet druk over maken, voordat het zover is. Nou, intussen zou ik graag een paar dingen willen weten, die jij me kunt vertellen. Ik? Wat dan? Die asteroïde waar we nu op liggen, ja. is de grootste die we tot nog toe gezien hebben. Het is dus zeker een bijzonder exemplaar. Ja, het is, om zo te zeggen, het... Vlaggenschip van de hele vloot? Het centrale zenuwstelsel? Waarschijnlijk wel, ja. Oh. Dan zal dus degene die jou je opdrachten gaf, toen jij nog het bevel voerde over nummer 734, hier aan boord zijn. Dat is zo goed als zeker. Eén Martian of Martianen? Ja, hoe zou ik dat kunnen weten? Ik ben nog nooit aan boord van een grote asteroïde geweest. Ik heb nog nooit een Martian gezien, of bij mijn weten meteen gesproken. Voor zover mij bekend heeft niemand ooit met een Martian gesproken. De stem die we hoorden vlak voordat we op die astrolide vielen. Ja, die klonk precies als de stem van de controle op aarde. Ja, dat weet ik ook. Maar dat kon hij niet zijn, hè? Het klonk trouwens te luid. En er was iets heel vreemds aan. Wat denk jij daarvan, Evans? Wat denk jij ervan? Ik denk niks. Ach, jij houdt je van de domme. Wat dacht je daarmee te bereiken? Het is al erg genoeg dat ik jullie heb laten ontsnappen van nummer 734. Moet ik mijn positie nog verder in gevaar brengen? Nog altijd bang voor de Martianen. Door het geval ze jou weer te pakken zouden krijgen? Ze krijgen ons zeker weer te pakken. We kunnen immers niet meer ontsnappen. Hou nou toch eindelijk eens op en aan je eigen behoud te denken. Rijvant wordt op mijn vragen. En als ik weiger, dan zetten we jou buiten de deur. Dan kunnen ze je op hun gemak komen ophalen. Ja, waar dan? Ik zal je beantwoorden voor zover ik kan. Zo zo, dat klinkt heel wat beter. Mel nou nu, kan het de stem van een Martiaan zijn geweest? Die we gehoord hebben. Even min als het elektronische brein dat je vernield hebt een Martian was. Maar dat brein ontving opdrachten van buitenaf. En die kwamen volgens jou wel van de Martianen. Het brein zette die opdrachten om in gesproken taal. En zo krijg jij je orders. Juist, ja. Maar heb jij nooit, nooit zeg ik, direct contact gehad met een Martiaan? Nee, nooit. Waarom niet? Er wordt beweerd dat Martianen niet kunnen spreken. Althans, niet zo dat wij het kunnen verstaan. Daarom werd dat elektronische brein ontworpen. Die breinen zijn het enige middel voor de Martianen... om zich verstaanbaar te maken voor mensen... of die nou aangepast zijn of niet. Oh, maar dat verklaart nog niet waarom die stem klonk... als die van de radioman op aarde. Nee, dat is zo. Of uh, als die van Jimmy Barnett. Ja. Het was beslist de stem van Jimmy Barnett... die uit de luidspreker klonk. Hoe verklaar je dan? Ik kan het niet verklaren. Ik wou dat ik het kon. Ik vind het maar een heel vreemd geval, alles bij elkaar. Zou het misschien een intimidatiepoging zijn... om ons zo bang te maken dat we alle verzet opgeven? Best mogelijk. Met die Martianen weet je nooit waar je aan toe bent. Oh, wat is... Daar heb je, Jimmy. Nou, evans, dat is nog voorlopig genoeg. We praten slecht wel weer verder. Het is afgelopen, Jeff. Hoe is wel? Nou, de ontvanger is nog in orde, maar de zender heeft het afgelegd. Doet hij niets meer? Jawel, jawel, maar zo zwak dat we de aarde met geen mogelijkheid meer kunnen bereiken. Maar kun je hem dan niet in orde maken? Ik weet het niet. Daarom zou ik hem eerst helemaal uit elkaar moeten halen. Het zou uh, uren duren voordat ik de fout ontdekte en uh, misschien dagen om die te herstellen. Heb je nog geprobeerd of je de aarde kunt bereiken? Uh... Nee. Nou, maar hoe weet je dan dat hij niet gaat? Dat kan ik je zo wel zeggen. Zo, probeer het dan toch maar. In alle geval niet. Ja, wat geeft het nou? Ik heb je toch gezegd dat de zender het afgelekt heeft. Deed Probeer niet... het nog een keer voor alles. Oké, okay, als je het per se ja. wilt. Ja. Je hebt ook nooit alleen je tijd alleen en mij ook. Nou ja, wat. Een... Hallo, hallo, Aarde. Vrachtvader vader nummer 1. roept u. Ontvangt u mij? Kerel, ontvangt u mij? Ik heb het al duizend keer gedaan. Nou ja. Zo gezien, Jeff. Schakel over op ontvanger, Jimmy. Geef me de tijd om te antwoorden. Goed. Als je het mij vraagt. Uh... Hallo, vrachtvader nummer 1. Wij ontvangen u luid en duidelijk. Dat dat is mijn stembeer. Wat moet dat nou toch? Hallo, vrachtvader nummer 1. Ik herhaal, wij ontvangen u luid en duidelijk. Dat, dat nee, dat is een nachtmerrie, dat... Aanschot, word ik wakker, aanschot, word ik wakker. Het is geen nachtmerrie, Jimmy Barnett. Ik dacht dat je je eigen stem graag hoorde. Nee, nee, dank je wel. Hm. Niet als ik er niet zelf over het zeggen heb. Je jagt me de stuipen op het lijf. Ja, hij jagt iedereen de stuipen op het ja, lijf. ja. ja. Huh, wat wat zei je eigenlijk? Wat, uh, wat bedoel je, Mitch? Nou, ik zei alleen maar wat jij ook zei. Mitch heeft gelijk. Je zei het toch zelf ook? Jongens, ik, ik, ik geloof dat iemand op de hak neemt. Want de gewene zreek, dat, dat kan geen echte stem zijn. Dat is, uh, uh, uh, dat is een nieuwe vorm van, van psychologische oorlogsvoering. Ah, ja, ja, ja, dat is een methode om ons allemaal van de koop te brengen. Helemaal niet, Jimmy. Als ik met jou spreken wil, dan moet ik wel een hele andere stem gebruiken. Ja goed, maar waarom nou te de mijne? Deze dan soms? Huh? Huh? Dat... Dat is een ander? Dat is die van jou, dok. Van mij. Ik heb alles niks gezegd. Dat, dat, dat hoeft ook niet. Of heb je de stem van Matcham liever? Of die van Frank Rogers? Of die van onze wederzijdse vriend de gouverneur soms? Die, uh, die uitdrukking staat me helemaal niet aan. Nee, ze zei de. Uh, nee, hij, hij zei de. Ja, oh, ik, ik. Nee, ik, ik ga helemaal van in de war. Zeg eens, hé. Hey, heb je zelf geen stem? En dan hoef je die van een ander niet te gebruiken? Wel zeker, ik heb zelf een stem. Maar waarom spreek je daar dan niet mee? Als ik dat deed. Schoten we helemaal niet op. Nou praat hier weer als Jeff. Luister eens naar mij. Wie u ook mag zijn. Ik luister. U mag het misschien leuk vinden telkens van stem te veranderen. Maar ons brengt dat alleen maar in verwarring. Dat spijt me. Voortaan zal ik een en dezelfde stem blijven gebruiken. Dank u. En moet dat de stem van een van ons zijn? Ja, dat moet. Zo. En luistert u nu eens goed. Ja. Ik bewonder u moed en vol oh, zeer. Nou, complimentjes hoef je ons niet te maken. Wat verwacht u dan van mij? Dat is nogal duidelijk, dinkt me. Maar daarbij zult u ons wel niet willen helpen. Nee, dat begrijpt u niet. Nou, dan valt dan niks meer te bespreken, nietwaar? Blijft u liever buiten aan het oppervlak van deze asteroïde, zolang we naar de aarde onderweg zijn? Ja, wat kunnen we anders doen? U zou de vrachtvaarder kunnen verlaten en hier binnenkomen? Nee, dank u wel. U zou het in ieder geval grieflijker hebben. Een vertrek dat niet ondersteboven staat... en een bed om op te slapen. <laughs> Je kunt ons niet verleiden met die flauwe praatjes. Hou je mond, spreek alleen wanneer iemand wat tegen je zegt. Ja, zeg eens even, je hoeft niet tegen hem uit te varen. Dan moet jij daar niet mee beginnen. Dat verdraait. Dat noem ik nou kaartsen en de bal verwacht. Hou Oh, mond, zin Jimmy, en valt ons niet meer in de reden. Zullen we het gesprek voortzetten, Captain Morgan? Ja. Met deze stem? Nou, mij goed, of de dokter moest er bezwaar tegen hebben? Ik niet. Gaat u maar rustig verder. Dank u, dokter. Zoals ik al zei, ik bied u voor de rest van de reis een comfortabel verblijf aan. Met welke bedoeling? Oh, met geen andere bedoeling dan om uw reis meer comfortabel te doen verlopen. U moet erg nauw behuisd zijn in uw vaartuig. Dat is het, ja. Maar als u er liever inblijft, kunt u blijven. Kort geleden heeft u ons nog bevolen dit vaartuig te verlaten. Mag ik ook weten waaraan de plotselinge wijziging van uw houding ten opzichte van ons te danken is? Ja. Praktisch iedereen aan boord hier moet alleen maar bevelen krijgen voor alles. Die aangepaste mensen bedoelt u zeker? Juist. Het was dus meer een kwestie van gewoonte dan van bewuste onvriendelijkheid. Daarom boven dacht ik niet dat u in de vrachtvaarder zou willen blijven als u een andere keus had. Toch wel. Wij verkiezen het verblijf hier boven alles wat u ons te bieden heeft. Waarom? Denkt u soms dat ik u zal opeten? Wij denken dat er voor u geen enkele aanleiding kan bestaan om ons te willen helpen. Wij zijn tegenstanders van u en van uw invasieplan. Als wij ook maar één mogelijkheid zien om het te verhinderen, dan zullen we het verhinderen. Dat kunt u de Martianen namens ons meedelen. Oh, dat is al bekend. En dat is juist wat wij zo jammer vinden: dat u tegen ons bent in plaats van met ons. Met u zullen we nooit zijn. Denkt men op aarde over het algemeen zoals u? Over het algemeen wel. Dat moest u toch weten? Hoe kan ik dat weten? U is toch zeker niet aangepast, wel? Nee. Nou, dan moet u het weten. Herinnert u zich dan niets van uw medemensen? Of is u al zo lang op Mars dat u alles vergeten is? Niemand is zo lang op Mars als ik. Weet u dan niets van de aarde af? Jawel, ik weet er heel veel van. Ik weet dat ze groene heuvels heeft, bossen, zeeën en een gematigd klimaat. De aarde is een mooie planeet, ah. in de volle bloei van haar jeugd. Ja, ja. Niet zoals Mars. Oud, versleten, stervend, bedekt met woestijnen. Met gebrek aan water en zuurstof. Koud, overdag, bevroren bij nacht. Ja. Haast niet meer in staat leven te dragen. Jarenlang heb ik mij verheugd in het vooruitzicht van deze reis. Nou, nou, nou. Als je jou zo hoort, zou je zeggen dat de aarde een paradijs is. Ja, <laughs> dat is zo. En dat zal ze ook blijven als haar bewoners maar willen begrijpen hoe zij daarvoor kunnen zorgen. Nou, ja. Denkt u dat ze dat niet willen? Ze handelen in ieder geval alsof ze het niet willen. Hun planeet zal snel genoeg sterven... Oh. ook zonder dat zij haar einde verhaasten. Duizend jaren geleden was het op Mars ook nog zo goed. Maar de Martianen zagen te laat in... waar het met hun geweld heen ging. Toen zij het inzagen, was het reeds zover... dat een voorheen vruchtbare wereld snel in een woestijn veranderd. Ja, ja, ja. Het dierlijk leven verdween bijna geheel. De denkende wezens zochten hun heil in ondergrondse woonplaatsen. Zij die dat niet deden, kwamen om. De verwarring van de planeet voltrekt zich thans met angstwekkende snelheid. Binnenkort zal er op Mars geen leven meer mogelijk zijn. Het was hoog tijd om er vandaan te gaan. ...en een ander verblijf te zoeken. Juist, en dat verblijf is dan de aarde. Ja. ja, het enige dat er te vinden was. En u heeft de Martianen geholpen om dat verblijf te ontdekken. En verraad gepleegd tegen uw medemens. Ja. Goed zo, ja, Goed zo. Wie denkt u, Captain Morgan, dat ik eigenlijk ben? Ja, dat is nogal duidelijk, denk me. U is de gezagvoerder over deze asteroïden En over de kleinere die tot deze groep behoren. Ik ben meer dan dat. Ja, dat ik is. ben gezagvoerder over de hele vloot. Zo. En... Uh, hoe lang werk je dan al voor de Martianen? Mijn leven lang. 300. Wat? Jaar. 300? 300 jaar? Ja. Martianen hebben een lang leven volgens aardse begrip. Wat zegt u? Wilt u zeggen dat u een van de Martianen bent? Niet een van de Martianen. Ik ben de Martianen. Wat zegt hij nou? Ho hoe bedoelt u dat? Bent u de hoogste, de, de eerste onder hen, of hoe je het noemen wilt? Nee. Ik ben de Martian. Er bestaat maar één Martiaan. en die ben ik. Ik ben de enige overgeblevene van mijn ras. De enige overgeblevene van zijn ras. He. Ja. Hij hey, alleen. De enige overgeblevene. Hallo. Hallo, hoort u mij nog? De enige, het is niet te geloven. Ik snap er helemaal niets ah, van. Hallo, hallo, antwoord alstublieft. een merkwaardig individu is dat toch? Hallo, waarom antwoordt u niet? Hij antwoordt alleen wanneer het hem goed denkt. Nou, wat weet jij daarvan? Weet jij dat er nog maar één bestond? Nee, ik ben even verbaasd als jullie. Waarom nou, bestaat het eigenlijk? Want je bedenkt hoe op Mars alles georganiseerd en geregeld is. Al die mensen die er van de aarde heen zijn gehaald. Die werkplaatsen, die vliegende bollen, die hele invasie. Ja, ja. Hoe kan één mens dat alles op touw zetten en overzien? Een mens kan, dat waarschijnlijk niet mits, maar een Martian blijkbaar wel Ja, waarom ook niet? Die ballen, die werkplaatsen, die elektronische breinen en al dat andere... ...dat moet het resultaat zijn van duizenden, nou misschien wel van miljoenen jaren wetenschappelijk denken en onderzoek. Ja, ja natuurlijk. natuurlijk, dat kan niet anders. Met mechanische en elektronische instrumenten die al je gedachten uitwerken. Met al die onder hypnose verkerende aardse slachtoffers... Ja. ...die je onvoorwaardelijk gehoorzamen en dienen... Moet zoiets toch wel mogelijk zijn? Ja, leer mij wat. En dat het mogelijk is, dat horen we nu. Tenminste, als onze Martiaanse vriend, tenminste, de waarheid spreekt. Nou, ja, Paddy, eh, Paddy zei toch dat er tientallen Martianen waren. Och, Paddy, die ja. dacht ook dat er een Martiaan aan boord van de asteroïde was, waar wij uitgevlucht zijn. En achteraf bleek het een elektronisch brein te zijn. Wie? Natuurlijk denken duizenden van die mensen op Mars hetzelfde. Ja, maar misschien zijn het allemaal wel elektronische breinen. Misschien bestaan er helemaal geen Martianen bedoel je dat de hele planeet geregeerd zou worden door robots? Ja, waarom niet? Iedereen met wie we tot nu toe in aanraking zijn gekomen... schijnt zijn bevelen en opdrachten van dat soort machines te ontvangen. Ja, en wie zal die robots dan gemaakt hebben? Ja, daar zit hem nou de knoop, jongens. Ja, ik kan het niet helpen. Maar ik geloof woord voor woord wat die stem ons heeft verteld. Ja, ik ook. Zo. Nee. En op welke grond? Dat weet ik niet. Maar nee. van meet af aan heb ik het gevoel gehad dat ik ervan op aankom. Dat wat hij vertelde de zuivere waarheid was. Jij bent in de war gebracht door het tijd dat hij zich van de stem van de dokter bediende. Onwillekeurig ben je hem daarom met de persoon van de dokter gaan identificeren. Dat geloof ik niet, Mitch. Nou ja, dan... Uh, uh, in alle geval mag ieder van ons ervan denken wat hij wil. Ja, luister eens even, Jeff. Luister eens even. Als jij nou werkelijk alles uw gif gelooft wat hij zegt... Ja. Waarom heb je dan eigenlijk geweigerd onze vrachtvader te verlaten... en naar die asteroïden te gaan? Ja. Hij zei toch dat wij het daar gerievelijker zouden hebben... en dat we ons geen hazen worden gekrenkt? Nee. Ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Maar wat voor mij de deurslag geeft... dat is dat op het moment waarop we hier weggaan... onze laatste hoop om nog in contact met de aarde te komen vervlogen is. Ja. Dus, dus, dus jij denkt nog steeds dat het lukken zal? De radio werkt immers nog. Jawel, jawel, maar de uitzending is te zwak dat onze berichten de aarde niet eens kunnen bereiken. En zeker niet op die afstand van hier. Van welke afstand dan wel? Nou ja, we, we, we, we, bij de snelheid waarmee we ons verplaatsen zal dat zeker nog wel een maand of drie duren. Goed, dan moeten we over drie maanden nog hier in het vrachtvaarder zijn. We moeten eens met de aarde in contact komen... ...en de mensen ervan overtuigen dat ze iets moeten doen over een onze inlichting. Ja. Maar als die Martiano slang laat hier om weer contact met de aarde te krijgen... ...dan moet ik je zeggen dat we dat buitengewoon zelf verbazen. Op het ogenblik ziet het er zelfs naar uit dat we niet eens meer contact met hem kunnen krijgen. Nou, daarin begrijp je je toch, Jimmy? Huh? What? Oh. oh, daar hebben we hem weer. Huh? Ik ben geen ogenblik weg geweest. Hallo. Hallo, hoort u mij? Zeker, Captain Morgan. Ja, nou, uh, moet je je nou weer van mijn stem bedienen om dat te vertellen? Oh, neem me niet kwaad, Jimmy. Ik heb beloofd alleen de stem van de dokter te bezigen, maar dat dacht ik even niet aan. Hm. Nou, dank je wel, hoor. En u, captain? U wilde mij spreken, hè? Niet waar? Ja, inderdaad. Waarover? Ja, eigenlijk heb ik u niets mee te delen. Maar het nieuws dat u de enige nog levende Martiaan is, dat heeft nogal verrassing gewekt. Ik wilde alleen maar weten of we dat wel goed verstaan hebben. Ja, dat heeft u inderdaad goed verstaan. Maar, ja, als het niet te veel gevraagd is, wat is er dan met alle anderen gebeurd? Er zijn reeds sinds lang geen anderen meer. Maar dat plan dan voor de invasie op de aarde, gaat dat dan van u uit? Oh, nee, dat plan is al bijna 500 jaar oud. Destijds waren er nog heel veel Martianen. En wat is er dan met hen gebeurd? Wanneer een planeet sterft, sterft ook alle leven dat er zich op bevindt. Hmm. In wetenschap geen plannen, geen kunstmatige geschapen levensomstandigheden ondergronds... kunnen die uiteindelijke ondergang afwenden. Ik allemaal, maar nee. Al wat leeft, zowel dieren als planten, sterft uit. De dieren veel eerder dan de planten. Ja. De voortplantingsmogelijkheden worden steeds geringer... Oh. en houden ten slotte geheel op. Ja. Het aantal levende wezens neemt voortdurend af... totdat er ten slotte geen meer over is. Ja, en, uh... Dat is ook met uw ras het geval geweest. Ja, ja wij hebben alles gedaan om daar tegen te gaan. Ja. Eeuwenlang hebben wij onder de grond geleefd. Even lang? Oh. Maar dat loste onze moeilijkheden niet op. Nee. Het kleine aantal overlevenden begreep al spoedig... dat onze enige hoop op voortbestaan gelegen was in emigratie. Met al ons hebben en houden naar een andere planeet. Ja, dat is, dat is en dat hebben wij toen gedaan. En uh, waarheen is u toen gegaan? Naar de aarde, natuurlijk. Naar de aarde? Daar konden wij ademhalen. Daar konden wij genieten van de geur van het frisse groene gras in de bossen. Daar konden wij onze ogen de kost geven. Aan hele oceanen van het voor ons zo kostbare water. Wilt u zeggen dat uw ras eerder op aarde is geweest? Ja. Oh, maar wa waarom is u dan niet gebleven? Wij hadden een ernstige misrekening gemaakt. Hoe? Wij landen er op vreedzame wijze. Ja. U moet weten dat wij de aarde tot dan toe... Alleen maar uit de verte hadden Garen geslaagd. Ja, natuurlijk. Wij hadden niet het minste idee van de soort mensen die erop woonden. Hoe zij waren ontdekten wij tot onze schande te laat. Hoezo? Wij dachten vriendschap met hen te sluiten. Maar wat deden zij? Nou, wat nou. deden? Ze Zij joegen ons overal achterna en doden wie zij in hun macht kregen. Oh. Het scheen ons bijna onmogelijk toe dat zulke kleine, zwakke mensen zoveel haat... ...en vreedheid konden opbrengen. Ja, Klein en zwak, hoe groot bent u dan? Ja, ja, ja. Volgens uw begrippen zijn we een ras van reuzen. Wat? Ah, nou, dan is dat het maar uit. goed dat er dan maar eentje over is. Toen meer dan de helft van de onze waren omgekomen... ...verlieten wij de aarde en keerden terug naar Mars. Maar de aarde is ons niet vergeten. Of oh, nee? Ofschoon dit al heel lang geleden is gebeurd... ...heeft men op aarde sindsdien... De reuzen als een soort boze geest beschouwt. En zijn de verhalen van de strijd tegen hen en van hun nederlaag overgeleverd van geslacht op geslacht. Ja, maar, maar, maar, maar, maar wilt u daarmee zeggen dat uw ras de aanleiding is voor alle legenden en sprookjes waarin reuzen voorkomen? zeker. Waarom zou er anders zo vaak sprake van zijn dat de reuzen de lucht bevolken? Daar kwamen wij immers vandaan. Ja, ja. en nu wilt u dus voor de tweede maal naar de aarde? Ja, maar nu hebben wij ervoor gezorgd dat wij geen tegenstand zullen ontmoeten. Zo, zo, In onze eerste komst op aarde lag het in onze bedoeling... de mensen te leren hun planeet te beschermen... in plaats van te verwoesten, gelijk wij met de onze hadden gedaan. Ja. Ja. Maar zij hebben niet naar ons willen luisteren. Ah. Toen bezochten wij enkel afgelegen plaatsen op aarde... En haalden een aantal mensen op en paste ze aan. Zoals u dat noemt. Waren ze eenmaal zover, dan stuurden wij ze terug naar de aarde om weer anderen op te halen. Ja, ja, ja. Het duurde dan ook niet lang, of er waren op Mars heel wat meer aangepaste mensen dan Martianen. Zij werkten voor ons, bouwden onze ruimtevaartuigen en bebouwden onze akkers. Toch desondanks namen wij snel een aantal af. Daarop hebben wij Mars verlaten en gingen wonen in de asteroïden tussen Mars en Jupiter. Maar dat bracht geen verbetering in onze toestand. Het begon er naar uit te zien dat al onze plannen om ons voortbestaan te verzekeren schipbreuk moesten leiden. Ja. Wij moesten ten koste van alles terugkeren naar de Aarde. Maar alles ging af van het tijdstip waarop wij er zeker van konden zijn dat de mensen zich niet meer tegen ons zouden keren. Ah, maar bedoelt u dat u moest yeah. wachten totdat het hele mensdom zou zijn aangepast? Ja, maar, ja van ons. maar wij waren niet in staat al die miljoenen mensen op aarde te hypnotiseren. Nee, maar totdat de televisie de aarde veroverde. Precies. Dat is nu tenslotte gebeurd. Ja. Maar bijna te laat. Ik ben de enige Martiaan die is overgebleven. Maar, maar toch wilt u uw plan ten uitvoer brengen. Waarom niet? Ja, nou, uh, ik doe het niet alleen in mijn eigen belang. Nee, in mijn belang. Ik wil ook de aarde redden. Zolang ik de mensen in mijn macht heb, kan ik ze redden. Nog twintig jaar. En ik zou het met gemak zonder enige moeite hebben kunnen doen... zonder dat ook maar één mens er iets van merkte. En uh, wie heeft u dan eigenlijk een spaak in het wiel gestoken? Jullie. Wat? Huh? wat ik? ik wat, wat heb ik gedaan? Ja... Jij en je captain. En de rest van jullie groepje. Uh. Jullie slaagde reis naar Mars. Was. Ja, hoe, hoe drukken jullie dat ook weer uit? Ja, de, de, de, de knuppel in het ook, bedoel je? Juist. En daarom moest de invasiedatum worden vervroegd. Uh. En nu zijn wij dan ook weg. Op uw weg, bedoelt u. En u wilt de hele aarde veroveren. Alleen maar voor uzelf. Volgens mij kan de aarde er alleen maar wel bij Onder mijn leiding zullen de mensen de fouten niet maken... die mijn voorouders op Mars hebben gemaakt. Zij zullen hun planeet geen ontijdig einde brokkenen. Maar het is toch hun eigen planeet? Waarom zouden ze dat dan niet mogen doen als ze er zin in hebben? Ja, ja, ja. Dit is alles wat ik u voor het ogenblik te zeggen ja. heb. Maar... Nee, luister, is er wordt gezongen? Ja, maar... Maar dat is dan niet alles wat ik te zeggen had. Tot nog toe is u alleen maar aan het woord geweest. Het rebelle Waar komt dat vandaan? Hallo! Hallo! Bent u er nog? Het komt uit die luidspreker daar. Hallo! Hallo, hoort u mij niet? Jawel, Captain. Wij horen u. Dat, wie, wie, wie is dat nou weer? Dat is de stem van Harding. Van Harding? Ja, van ik Harding. wel. Een lid van de bemanning van een van de vrachtwagens bij onze eerste expeditie naar Mars. Harding? Ja. Ik dacht dat Harding dood was. Ach, maar nee, oh, nee, Jimmy. Hij is destijds gevangen genomen, tegelijk met Frank. Ja. Oh, waar zit hij dan nou? Wij ja. komen naar u toe, Captain. Open de deur en laat ons binnen. Hij schijnt voor de deur te staan. Frank, Frank. Ja, captain? Doet de televisie het nog? Dat weet ik niet, captain. Dat heb ik nog niet geprobeerd, zie je dat we zijn neergekomen? We proberen het dan meteen. Ja, captain. Ja, hij is nog in orde. Even warm laten worden. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, daar komt het beeld te lopen. Laat de camera ronddraaien, zodat we het oppervlak van de asteroïde kunnen afzoeken. Ja, captain. De camera draait rond. Ja, daar heb je ze. Een heel leger van die aangepaste kerels... Ja. Ze komen hierheen. Och. wie van hen is Harding? Als die op de bij is. Ja, dat kun je niet uitmaken. En die kostuums zien ze allemaal hetzelfde uit. Waarom komen ze eigenlijk hierheen? Wat zou de bedoeling zijn? En dat mag Joost weten, meis. Maar één ding is zeker. We laten ze dan niet in. Hallo, het Morgen. Ze staan voor de deur. Ja, het zijn er zeker wel een paar honderd. Een paar honderd? Laat uw radio aanstaan, dan horen we u. Hoort u mij? ja. Wat wilt u eigenlijk? Dat u uw ruimtekostuums aantrekt en naar buiten komt. Nee, dat denken we niet aan. Waarom niet? Het moet daar binnen alles behalve prettig zijn... nu de vrachtvader op zijn kant ligt. Nee, prettig is het niet, maar toch blijven we liever hier. Want bent u koppig? Kom eruit. Nee, dat doen we niet. Dan rest ons niets anders dan bij u binnen te komen. Zie je wel? Wat heb ik je gezegd? Ik wist wel dat ze vroeger of later de boer zou openbreken. Ja, dacht je dat het zo makkelijk was om hier binnen te komen? De buitendeur is een aardig zwaar. Als ze die willen forceren, hebben ze zeker een maand werk. Met Marciaans gereedschap niet. Je zult zien dat het hun in de minimum van tijd lukt. Oh. Of zeg je dat soms om ons bang te maken? Zodat we ons overgeven? Ik probeer niemand bang te maken. Over een uurtje of zo zullen jullie wel merken of ik de spreek of niet. Kijk eens even op het scherm. Was. Ze zijn al bezig. Ze hebben de hoofdingang onder handen genomen. Als ik jou een goede raad mag geven, Captain Morgan... laat je manschappen dan hun ruimtekostuums aantrekken. Als ze de binnendeur openbranden, ontsnapt alle lucht... en dan zitten we hier in het luchtledig. Oh, zo ver is het nog niet. Ga opzij. Het moet op de radio zijn. Hallo. Hallo. Heeft u besloten eruit te komen? Ik moet jou niet hebben, Haring. Ik ben de enige met wie u op het moment kunt spreken. Wat ben jij eigenlijk voor iemand? Hoezo? Om over te lopen naar de Martianen. Het is fraai. Ik zie niet in wat dat verkeerd aan is. Deze invasie kan de aarde alleen maar goed doen. Zo denk jij dat? Ja, de wereld heeft dat nodig. Een gezag dat niet alleen oog heeft voor de toekomst van één land, maar voor die van de hele wereld. Zo, en denk je dat alleen de Martian dat kan bereiken? De mensen op aarde hebben er al jarenlang mee gedreigd, maar het is er nooit gelukt. Ze zijn zo vervloekt zelfzuchtig. Is het waar? Ze denken veel te veel aan hun persoonlijke of nationale belangen... om de offers te kunnen brengen die nodig zijn voor een wereldgezag. Er is een buitenstaander nodig om dat voor ze op te knappen. Om ze te laten zien hoe het wel kan. De aarde heeft het recht hierover zelf te beslissen, jongen. Zo kunt u erover denken. Ja, en wij hebben het recht hier te blijven als we dat verkiezen. Hmm. Even veel recht als u heeft. Om van Mars een kolonie van de aarde te maken. Wij komen naar binnen, Captain Morgan. Wij willen niemand van u een haar krenken. Maar zorg dat u ruimtekostuums aan heeft. Tegen dat we aan de binnendeur van de cabine beginnen. Dat zal over een uur of twee het geval zijn. Ja, maar waar mag je je toch zo bezorgd om? Wij kunnen jullie immers geen kwaad doen als we hier blijven. Wij willen alleen maar verhinderen dat u zich weer in verbinding stelt met de controle op aarde. Meer niet. Tot straks, Captain. Nou, mensen. Ik geloof dat de toestand nou hopeloos begint te worden. Maar vast, als die Harding hier binnenkomt, dan verkoop ik hem een smerige verhaaier. Nou, maar eigenlijk uh, kun je het hem niet kwalijk nemen, Jimmy. Waarom niet? Als ze jou gevangen hadden genomen en hadden aangepast, zou het jou waarschijnlijk net zo vergaan zijn. Bah, Sir Jeff, denk je dat ze winnen zullen komen? Uh, ik zou niet weten hoe dat te beletten. Ja, maar wat hebben we er dan aan om ze al die gaten in het vaartuig te laten boren? We winnen er tijd mee, Mitch. Ach. Tijd, waarvoor? Om nog een laatste bericht naar de aarde te sturen. Nee. Geef niks, hoor ons toch niet. We zetten de bandrecorder weer aan... en laten ons laatste bericht in één stuk door afdraaien. Nee. Misschien krijgen ze het dan te horen en nemen de nodige maatregelen. Wil jij ervoor zorgen? Nee? Ja, natuurlijk. Ja. Dan trekken jullie je ruimtekostuums aan. Zodra Harding en zijn man hier binnenkomen... moeten we naar buiten. Frank, ze zijn door de buitendeur heen. Ze hebben er een groot gat in gemaakt. Dat heeft precies drie kwartier geduurd. Laat mij eens bij het schermetje. Ga je gang, Jeff. Kijk, Captain, ziet u het? Ja, dat kun je niet over het hoofd zien. Er zijn er al een paar in de luchtsluis doorgedrongen. Ze hebben kleine instrumenten bij zich die wat op geweren lijken. Zijn dat de dingen waar ze metaal mee snijden? Waarschijnlijk wel, ja. Nou, ze, ze zijn al aan de gang. Ze zetten er wel haast achter, hè? Mannen. Zet je helm op en probeer of jullie walkie-talkies te doen. Ik heb een helm op. Ik probeer de radio. Oké, okay, Doc. En dit is Frank Rogers over de walkie-talkie. Hoi Frank. Dit is Mitchell. Prachtig, Mitch. Hoort u mij ook? Ja. Ja, Jim. Oe, hoe klinkt dat? Eh, prachtig. Hallo, ik Morgan. een morgen. Dit is Harding. Ja, en? Wij zijn bijna door de binnendeur heen. Het wordt tijd dat u de ruimtekostuums aantrekt hebben we gedaan. Zo. Waarom open u dan zelf de deur niet? Dat bespaart ons een hoop werk. Als je binnen wilt komen, dan moet je maar zien hoe je erin komt. Oh. Als u het zo bekijkt. binnen een half uurtje kunt u ons verwachten. Waarom lap je ze er niet in? Waarvoor al die moeite? Omdat ik zo lang mogelijk ons bericht wil blijven uitzenden. U bereikt er immers toch niets mee. het doet me genoegen te zien dat u het allemaal goed maakt. Nou ja. Zo, Haring. Ik had nooit gedacht jou ooit nog eens terug te zien. Zeker niet onder deze omstandigheden. Het spijt me dat het zo moet zijn, Captain. Ik heb altijd een grote bewondering voor u gehad. Toch? Dank je. jij ja, was ook een goed lid van de bemanning. Oh, komt u maar mee. We hoeven hier geen tijd te verkwisten. Waar gaan we heen? Naar het inwendig van de asteroïden. Oh. Ik ga met u mee. Mijn mannen blijven hier om alle instrumenten en daar uit het toestel te halen. Waarom? Wat hebben jullie dan? Men moet nooit iets verloren laten gaan, Captain... En daarmee bedoel ik niet alleen uitrustingstukken, maar alle materiële hulpbronnen. Ja. Dat zal een van de eerste stelregels zijn die de mensen er op aarde zullen moeten leren. wanneer wij het heft in handen hebben. Oh. Deze kant op, heren, dan gaan we naar buiten. Haring, ja. je hebt genoeg mannen meegebracht om wel een dozijn vrachtvaarders leeg te halen. hè? Hoe meer mensen aan het werk worden gezet, hoe vlugger het gedaan is. Gaan jullie met de binnenmannen, haal alles eruit en breng het naar de magazijnen. Daarna kunnen jullie teruggaan naar jullie eigen vertrekken. Als u en uw gezelschappen wil kapitein, dan dalen we af in de asteroïden. Een ogenblik, Harding. Ja, dokter. Het lied dat je mannen zingen, is dat niet een rebellenlied? Toen wij het voor het laatst hoorden, werd het gezongen door mannen... ...die tegen jullie in opstand wilden komen. Laat u toch niets wijsmaken, dokter. Iedereen op de vloot hier kent dat lied en zingt het, omdat hij blij is terug te keren naar de aarde. Wie heeft u verteld dat het een rebellenlied is? Freddy Flynn, maar misschien heb je nog nooit van die man gehoord. Jawel, toch? Hij heeft me nog mee opgeleid voor mijn taak. Hij heeft mezelf dat lied geleerd. Hij verbeeldde zich dat hij het gemaakt had, maar hij was al heel lang op Mars. Ruim honderd jaar, naar onze berekening. Ziet u wel, bij mensen die lange tijd aangepast zijn geweest, zie je niet dat ze lichamelijk verouderen, maar toch merk je het aan allerlei andere dingen. Nee, waarom oude Freddy? Je zag toch alles verkeerd, zou je zo zeggen? Zeg Harding, waar gaan we nou eigenlijk heen? Dat zei ik toch even al, naar het inwendige van de asteroïde. En als we daar zijn, wat gebeurt er dan met ons? Dan worden u kamers toegewezen, waar u een bad kunt nemen. Oh. kunt opknappen en wat rust. En daarna? Dan wordt u naar het midden van de asteroïde gebracht... om kennis te maken met de Martiaan die hier het bevel voert. Wat nou, zeg je me nou, zullen we die man in levende de lijn ontmoeten? Dat hangt er helemaal van af. Of en zo ja wanneer hij daar zinnen heeft. Hij vertoont zich praktisch nooit. Heeft hij zich wel ooit vertoond? Ja toch. Er zijn één of twee mannen hier aan boord die hem eens hebben gezien. Oh, uh, hoe ziet hij eruit? Dat weet ik niet. Ik heb hem nooit gezien. Oh, weet je, hij heeft ons verteld dat hij een wilde man was. Jimmy. Geen wilde man. wilderman. Huh? Reus? Ja goed, het is toch hetzelfde. We zijn er. Wacht even, dan open ik de luchtsluis. Oh, ik ben er helemaal niet dol op om kennis met hem te maken. Dat hoeft u ook niet. Als u niet wilt. Maar u zult toch wel naar zijn vertrekken toe moeten. Ziezo, nu allemaal naar binnen. Zodra de lucht is toegestroomd, kunt u uw helmen afzetten. Ziezo, heren, dit zijn uw kamers. Ik hoop dat ze naar uw zin zullen zijn. Wat? Is dit vertrek voor ons bestemd? Jazeker. zeker. Huh? Heel wat mooier dan in die oude vastvallen? dat moet ik zeggen. Zeg maar, moeten we slapen? Dit is uw gemeenschappelijke zitkamer. Die deuren daar geven toegang tot de slaapkamers, één voor ieder van u. Maaltijden worden nu hier gebracht. Die knoppen in de wand dienen om u wat ontspanning te verschaffen. Wat voor ontspanning? Dat kunt u zelf zien aan de opschriften. Dit hier is de radio, dit de film. En over enkele weken, wanneer we dichter bij de aarde zijn... ontvangt u ook de televisieprogramma's van de voornaamste stations uit alle werelddelen. Het bedoelt dat de televisiestations op aarde nog steeds uitzenden. Ja, waarom zouden ze dat niet doen? De Man van Mars. Dit was het negentiende deel in onze derde serie Luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong en het heelal... Geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreze. Steve Mitchell, Jan van Ees. Dr. Matthews, Louis de Bree. Jimmy Barnett, Jan Burkus. Frank Rogers, Paul van der Leck. Harding, Joe Nobel. En de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels. Regie, Leon Povel. Wij vragen nu aandacht voor onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart Sprong in het heelal. Laat toe. Een vervolghoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het laatste deel, de beslissende strijd. Zo was dan onze vrachtvaarder nummer 1, waarmee wij van Mars naar de aarde waren gevlucht, neergestort op de grote asteroïde, die het vlaggenschip was van de Martiaanse invasiefloot. En daarmee was aan onze hoop om de aarde te kunnen overtuigen dat er afweermaatregelen tegen de invasie moesten worden genomen, de bodem ingeslagen. Wij wisten nu dat zich aan boord van die asteroïde een Martiaan bevond, die ondanks het feit dat hij de enige overlevende van zijn ras was, vasthield aan het voornemen de eeuwenoude plannen tot in bezitneming van de aarde ten uitvoer te leggen. Op zijn bevel drong een groep aangepaste mannen onder leiding van Harding, onze vrachtvader, binnen. Harding was een litterbemanning van onze eerste ruimtevloot, waarmee wij naar Mars waren gegaan. Dan stond hij onder invloed van de Martiaan en voerde ons naar het inwendige van de asteroïde. Zie zo, heren, dit zijn uw kamers. Huh? Ik hoop dat ze naar uw zin zullen zijn. Oh, Wat? Is dit vertrek voor ons bestemd? Ja, zeker.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 ontvangt u ook de televisieprogramma's van de voornaamste stations uit alle werelden? U, u bedoelt dat de televisiestations op aarde nog steeds uitzenden? Ja, waarom hm? zouden ze dat niet doen? Niet, toch? Nou, ik laat u verder alleen, heren. Kleren vindt u in de kasten op uw slaapkamers. Later zal ik u naar de vertrekken van de Martiaan brengen, om kennis met hem te maken. Later? Wanneer is dat? Daar heb ik geen flauw idee van. Misschien over een paar uur... Misschien over een paar weken. In alle geval moogt u uw kamers niet zonder toestemming verlaten. Heeft u dat begrepen? Weken brachten wij als gevangenen door in de ons toegewezen vertrek. Al die tijd kregen wij niemand te zien, behalve een paar aangepast. Die ons onze maaltijden brachten en de vertrekken schoonhielden. Zo goed en zo kwaad als het ging, kwamen wij die tijd door. Wij luisterden naar de radioprogramma's van de aarde... ...keken naar ontelbare films... ...die wij door een druk op een van de vele knoppen konden uitkiezen... ...en zaten urenlang voor het televisiescherm... ...dat een beeld gaf van het ons omringende partje van het heelal. In het midden van het beeld bevond zich steeds de aarde... ...en telkens als wij de televisie aanzetten, was ze weer groter geworden... Na een week of zeven was ze reeds zo groot, dat wij gemakkelijk haar oppervlak konden onderscheiden. Langzaam wentelden de vijf werelddelen voor onze blikken voorbij. De schitterende witte wolkenvelden leken wel op het oppervlak te rusten. En de zee, die eruit zag als een dunne laag lichtblauw glas, scheen op dezelfde hoogte te liggen als het vaste land en delen vanuit te maken. Op deze afstand zag het water er wonderlijk vast uit. Even vast als de lichtende poolkappen die de helderste delen van de aarde vormden. Wat waren we al dicht bij huis. Onder normale omstandigheden zouden wij in een opgewonde vreugdestemming gekomen zijn. Maar nu, nu het lot van de hele wereld op het spel stond, stemde onze thuiskomst ons allesbehalve verheugd. Zeg. Denken jullie dat wel dicht genoeg bij de, bij de aarde zijn om de televisieuitzendingen te kunnen opvangen? Ja, aangenomen dat er nog uitgezonden wordt. U heeft al nog pas drie uur geleden elke golflengte geprobeerd die het toestel kan ontvangen? Ja. Maar in die drie uren zijn we alweer een heel eind opgeschoten. Ja. En dan laten we even wachten. Hè? Als er iets op het scherm komt, geloof ik dat ik... Uh... Nee, ik zou er niet tegen kunnen. Nee, ik ook niet, Jimmy. Maar uitstel geeft toch niets. We kunnen beter de waarheid horen, hoe vreselijk die ook mag zijn. Jawel, jawel. Nou, kom, Jim. Zet de televisie dan nog maar eens aan. Ja. Wacht even, wacht even. Ik geloof dat er bezoek komt. Het is Hading. Dag, heren. Hoe gaat het ermee? Ik hoop dat u zich tijdens uw verblijf hier niet al te zeer heeft verveeld. Nee, over de behandeling hebben we niet te klagen. Mooi zo. U kunt het er ook beter goed van nemen, zolang u daartoe nog in de gelegenheid is. We beginnen de aarde al dicht te naderen. Onze tocht is bijna afgelopen. Dat hebben we al gemerkt. Maar nu kom ik u halen voor een ander tochtje. Een heel klein tochtje maar. Zo? Oops. Ja. Ik moet u naar de vertrekken van de Martiaan brengen. Oh ja? Ja, hij wil met u spreken. Waarom? Dat kan toch over de boordradio? Zoals dus dusver? Als de Marciaan iets beveelt, vraag ik nooit waarom, Captain. Ik heb alleen maar te gehoorzamen. Gaan we? Goed dan. U niet, meneer Evans. U moet hier blijven. Zo, waarom mag ik niet mee omdat het bevel uit dat u hier moet blijven. De andere heren me wel volgen. Deze kant uit, alstublieft. Ik moet u nu alleen verder laten gaan. Het kan niet missen. U gaat naar de overkant van de hal. En neem die gang daar, die loopt u maar ten einde. En uh, vindt u daar dan de Martian? Huh? Daar ergens. Dat is de enige plaats aan boord van de asteroïde... waar ik nog nooit ben geweest. Niemand is zo dwaas er zonder uitnodiging heen te gaan. Ik hoop, heer, dat het uw bezoek een aangenaam karakter zou hebben. En ook dat wij, wanneer wij elkaar weer zien... geen tegenstanders willen zijn, maar medestanders. Maar... Dat valt mij matig. Waarom gaat hij niet verder met ons mee? Ja, Jimmy. Laten we de deur lopen en door de zure appel heen bij. Ja, ja, kom ja, mee, man. Nou. Ja, ja, ja, die gang lijkt wel eindeloos. Mm. Jimmy zuurt toch niet altijd zo? Johnny. Nou, dit eh, Dit schijnt toch wel het einde van die gang te zijn, ja, hè? Een grote, ronde ruimte. Ja. Uit een hoge, koepervarmige zoldering. Zou u hier ja. huizen? Zit een van jullie hem? Nee, het is hier zo donker dat je bijna geen hand voor ogen ziet. Goeie hand, kijk uit! Wat, wat is er? Daar, wat is er nog daar, mee? daar. Wat? Staat iemand tegen de muur? Ja. Blijf staan. Beweeg je niet. Hmm. <coughs> Hallo? Is daar iemand? Jazeker. Dacht u dat ik u hierheen had laten komen als er niemand was? Hij ja, is de marchiant. Ik dacht dat hij zei dat hij een reus was... Die daar is niet groter dan wij. Waarom beweegt hij zich niet? Hij staat hij ons maar aan te staren. Wat een voorzichtig gezicht. Die ogen, ze gloeien zo waar. Wat doen we, chef? Gaan we naar hem toe? Ja, ik zou zeggen van ja. <laughs> Misschien vindt hij het niet prettig dat we dicht bij hem komen. Ga gerust, uw gang. Ik heb er niets op tegen. Het lijkt wel alsof die stem uit de zon erin komt. Dat doet ze ook. Maar wie is dat dan die daar staat? Ga maar eens kijken. Hij zal je heus niet bijten, hè? Huh? Integendeel. Hij zal zelfs geen spier vertrekken als jij hem bijt. Uh -huh. Nou, jongens, kom. Yeah. Nee, maar. Het is een standbeeld. Hè? Huh? Standbeeld, ja? Een stenen beeld met edelstenen als ogen. Wat? Ja. Geen wonder dat we het bij die gebrekkige verlichting voor een mens hielden. Nee, het lijkt wel een overblijfsel van een oude Zuid-Amerikaanse beschaving. Dat is het ook, maar in de tijd toen mijn voorouders het meenamen, bevond die beschaving zich nog in volle bloei. Maar dan moet het bezoek van uw voorouders aan de aarde al honderden jaren geleden hebben plaatsgehad. Duizenden jaren geleden. De stad waarin zij dit beeld vonden, is sindsdien reeds lang door hevige aardbevingen verwoest, en haar ruïnes zijn overwoekerd door het oerwoud. Een van de eerste dingen die ik zal doen, zodra wij op aarde zijn is haar te laten opgraven en opnieuw opbouwen. Eh, waarom? Ja. Omdat haar inwoners ons wel gezind waren. Ah. Zij behoorden tot de weinige op aarde die ons niet bestreden. Bij onze terugkeer naar Mars hebben wij de meesten van hen meegenomen. Zij waren het die de piramidesteden voor ons hebben gebouwd. Oh, oh daarom kwamen die piramiden in. Zonder meer ons zo bekend voor. Juist, zij waren gebouwd door mensen van de aarde... Voordat wij die indianen meenamen naar Mars... was het nooit bij ons opgekomen boven de grond te bouwen. Wij deden het steeds ondergronds. En uh, zijn er nog van die indianen op Mars? Afstammelingen ervan. De nee, jongere generatie ja. bevindt zich grotendeels op de invasiefloot. Alleen zij die te oud waren om de reis mee te maken... zijn op Mars achtergebleven. Uh, ja, uh, Hebt u ons nou alleen hierheen laten komen om ons dat te vertellen? Nee... Nee, ik wilde eens met u praten. Waarover? Wij beginnen de aarde te naderen. Ja, dat beseffen we. Ik mag u en uw bemanning graag leiden, Captain Morgan. Ik kan zelf zeggen dat ik u bewonder. Wel, wel, wel. Waar moet dat heen? Ik wilde dat ik dat wederkerig kon zeggen. Ik heb de grootste bewondering voor de volharding... en het uithoudingsvermogen waarmee u zonder enige aarzeling... Steeds uw doel bent blijven nastreven. Ik vind het alleen maar jammer dat u zoveel tijd en energie heeft besteed aan een verloren zaak. Oh, maar alles is nog niet verloren. Koestelt u dan nog steeds de hoop dat de aarde uw advies betreffende het sluiten van de televisiestations heeft opgevolgd? Ja, natuurlijk. Het spijt me, maar daarin moet ik u teleurstellen. Nee, wat is dat? Komt een televisiebeeld op de muur? Ja. De aarde heeft geen enkele maatregel genomen. Goeie granade. Wat is wat Waar lachen die suffers nou nog om? Alle televisiestations zenden nog op volle kracht uit. Over all the world, here. Het van oververmoeidheid. Kunt u niet meer mee? Voelt u zich na de nachtrust nog moe? Dan moet u Foco gebruiken. Foco, het natuurlijke versterkingsmiddel. Foco herstelt uw kracht. Foco past u weer aan aan de dagelijkse strijd des levens. Onthoud de naam: Foco. V-O-K-O. Foco! -O, ja, dat aanpassen voor alles is hier toepasselijk. Jullie zullen binnenkort meer dan Foco nodig hebben om de aanpassing kwijt te raken. U ziet het. Captain Morgan, houd ik u moeite en is te vergeefs geweest. Nou, bedankt voor de inlichting. En dit brengt mij op het doel waarvoor ik u hierheen heb laten komen. Zo, so, en dat is? Ik zou het erg jammer vinden als wij tegenstanders bleven. Nou, wat verwacht u dan? U heeft nu gezien hoe ijdel uw hoop was iets te kunnen doen om de invasie te verhinderen. Ja, en? Maar ook nadat wij de aarde hebben veroverd, zoals u dat noemt... Er zullen er mensen moeten zijn om mijn orders uit te voeren... en mij bij mijn bestuurstaak bij te staan. Ik zou het prettig vinden indien de gouverneurs die ik daartoe aanwijs... niet aangepast waren. En ik begrijp dat er maar weinig van die niet aangepaste mensen zijn... waarop ik volledig kan vertrouwen. Maar dacht u dat u ons had kunnen vertrouwen? Daar ben ik zeker van als u zo'n positie zou willen aannemen. Het spijt me, maar daarop heb ik maar één antwoord. Geen sprake van. Als u ons alleen daarvoor heeft laten komen, dan heeft u uw tijd lelijk verknoeid. Dat vind ik erg jammer. Wat had ik anders voor u kunnen doen? De invasie afgelast en terugkeren naar Mars. Zou u van uw invasie op Mars hebben afgezien... als ik u daarom had gevraagd? Ik heb in alle gevallen een goede reden om naar de aarde te komen. Ik zoek een plek waar ik kan leven. ja. Maar waarom moet dat nou juist onze planeet zijn? Kunt u dan nergens anders heen? In ons zonnestelsel niet. U zegt het op een toon alsof het in andere zonnestelsels wel het geval zou zijn. Dat is het ook. Dacht u soms dat van de miljoenen en nog eens miljoenen sterren... die van deze uithoek van de melkweg zichtbaar zijn... alleen onze eigen zon omringd is door ons stelsel van planeten? Ja, men heeft nog nooit kunnen bewijzen dat dat niet het geval is. Neem mijn woord daar maar aan als bewijs. Onze naaste buurzon, de ster, die u Proxima Centauri noemt... wordt omcirkeld door niet minder dan vijftien planeten... die alle op twee na de een of andere vorm van leven herbergen. Een of ander lijkt merkwaardig sterk op de aarde. Ach, bevinden zich daar ook levende wezens? Op? Ja, maar geen met verstand en vrije wil begaafde mensen. Zoals u en ik. Zouden wij daar kunnen leven? Heel goed zelfs. Nou, waarom gaat u er dan niet heen? Omdat Proxima Centauri vier lichtjaren van ons verwijderd is. Zelfs als we met de allergrootste snelheid reisden. waartoe onze asteroïden in staat zijn. zouden wij voor het overbruggen van die afstand. minstens 70 jaren nodig hebben. Dat wil zeggen. een heel mensenleven. of iets minder dan het derde deel. van het leven van een Martiaan. Dan kunt u er toch heen? Dat zou toch immers de, de, de oplossing betekenen van uw en van onze moeilijkheden. Ik mag niet alleen aan mijzelf denken. Er zijn hier op deze vloot duizenden mensen. Zou u hun het recht willen ontzeggen terug te keren naar hun eigen wereld? Nee, als u maar niet met ze meekomt. Zonder mij kunnen ze niet terugkeren. En daarin boven. Ikzelf ben niet meer zo jong. Ik zou tegen de tijd dat wij die planeet hadden bereikt niet lang meer te leven hebben. En van de mensen die deel uitmaken van de vloot, zou niemand het overleven. Ja, ja, dat verandert natuurlijk de zaak, ja. ja en dan is er ook nog de kwestie om het behoud van de natuurlijke producten van de aarde te verzekeren. Ja. Ik verlang er evenzeer naar daarvoor te zorgen als naar het verblijf op aarde. Ik ben er vast van overtuigd dat de mens, als hij niet wordt gedwongen... de planeet waarop hij leeft, voor de ondergang te behoeden... Hij die vrij snel zal verwoesten. En in die verwoesting zal hij zichzelf... ...en alle andere vormen van leven meeslepen. Eigenlijk moest u mijn plannen van harte toejuichen... ...in plaats van u daartegen te verzetten. Er kan niets dan goeds uit voorkomen. Ja, maar ik denk dat ik dat denk je al vaker heb gehoord in mijn leven. Ja, ik zal niet zeggen dat er niet veel waar zit in uw beweringen. De mens is inderdaad behept met een instinct om te vernielen. Maar hij heeft langzamerhand toch wel geleerd dat hij daar niet mee gebaat is. Alleen leert hij dat veel te langzaam. Nou oh ja, wij hebben dat ook niet op tijd ingezien. Ik kan de aarde het voordeel bieden van een bittere ervaring van duizenden eeuwen. Ja, maar u kunt dat niet zonder de aarde aan u onderworpen te houden. Voordat u de mensen voor uw wil kunt doen buigen, moet u ze eerst beheersen. Dat kan ik. Ja, door middel van hypnose. Het enige wapen waar ik mij behoefte bedienen. Maar dan toch altijd nog een wapen? Een woord dat vrijwel synoniem is met vernietigen. De mensen zullen het niet merken dat ze gehypnotiseerd worden. Voor hun gevoel zal er niets veranderd zijn. En hun geluk is voor de toekomst verzekerd. Ach, maar hoe komt u op de gedachte dat ze gelukkig zullen zijn? Waarom zouden ze dat niet zijn? Ach, denkt u dan dat ze voor u zullen knielen... en u bevelen opvolgen zonder te vragen... steeds tot in lengte van dagen? Zij zullen niet steeds voor mij behoeven te knielen, zoals u dat noemt. Zo lang zal ik niet meer leven. Ik heb geen lange toekomst meer voor me. De korte tijd die ik nog te leven heb, verlang ik in rust door te brengen. Tussen de groene heuvels van de aarde, onder haar blauwe hemel en aan haar blonde stranden. En tegen de tijd waarop mijn uur gekomen zal zijn, zal de aarde haar les hebben geleerd. Dat hoopt u althans. Ja. En dan zal ze blij zijn het leven te leiden zoals ik het haar heb voorgeschreven... ...omdat het de enige juiste wijze van leven is. Nee, nee, nee, nee. U vergeet één ding. Die levenswijze volgens uw Martiaanse begrippen... ...druist lijnrecht in tegen de grondslagen van de menselijke natuur. Zo, meent u dat werkelijk? Ja, de mensen op aarde houden er over het algemeen niet van bevelen van anderen te ontvangen... Maar uw eigen mannen ontvangen bevelen van u... en volgen die stipt op. Ja, omdat ze dat willen. U zou het wel eens wat anders beleven... als ik hun me bevelen gaf met een pistool in de rug. En dat is toch eigenlijk uw opzet? Al mag uw wapen dan hypnose zijn. En dan zit u nog een vitaal punt over het hoofd... waarop de mensen op aarde bovenal gesteld zijn. Zo, wat is dat? Die aanpassing... waaraan u de mensen wilt onderwerpen... slijt op de duur af. Niet waar? ja. Op de lange duur. Zo, maar dan worden ze zich toch bewust wat u hen heeft aangedaan. Niet aangedaan, maar voor hen gedaan. Nee, maar dat is nou juist uw vergissing. Materieel gesproken gaan uw slachtoffers er misschien op vooruit. Misschien slaagt u er ook in hun instinct gericht op vernieling te kortwikken. Maar zoals ik al zei, één vitaal punt van het menselijke natuur ziet u daarbij over het hoofd. En dat is? Haar vrijheidsliefde. Het voornaamste bezit van de mens naast de ziel. Overal ter wereld zijn mensen herhaaldelijk overwonnen door andere mensen. Ja, en het is zeker dat in tal van gevallen die overwinning van nut is geweest voor de overwonnenen. Dat ze hun een nieuwe, een, een betere levenswijze heeft gebracht. Hun levensstandaard heeft opgevoerd of, of hen van onbeschaafde wilden tot beschaafde wezens heeft gemaakt. Maar zijn ze hun overwinnaars daarvoor dankbaar geweest? Dat hadden ze toch moeten zijn. Nou, in zekere mate zijn ze het misschien wel geweest. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat de meeste mensen verlangen hun eigen leven te leven zoals ze willen. Hoe langer ze onderdrukt worden, hoe sterker hun verlangen naar vrijheid wordt. Op hetzelfde ogenblik waarop de mensen zich zullen realiseren dat ze geregeerd worden door een vreemdeling zoals u... kunt u op een revolutie rekenen. Dat verzeker ik u. De geschiedenis bewijst dat keer op keer. Men kan een bevolkingsgroepen tijdlang onderdrukken... Maar men kan ze niet voor eeuwig onderdrukken. Daarvoor is het verlangen naar vrijheid te sterk. Precies. En u zult ervaren dat het merendeel van hen... die ze tot leiders van de opstand opwerpen... uw eigen gouverneurs en controleurs zijn. Ja, mensen zoals bijvoorbeeld Jack Evans... die zullen proberen zelf een beetje macht te veroveren... zodat ze daar de kans toe krijgen. Het zal op een nog grotere warmboel worden dan op het ogenblik. En al uw goede bedoelingen zullen in rook opgaan. We zullen zien... u heeft uw zaak uitstekend bepleit... Maar de invasie gaat door. Stelt u zich dan nog steeds voor de hele wereld te hypnotiseren? Ja. Daar staat toch valt de hele invasie mee. Hm. Ik had gehoopt dat het welzijn van uw planeet... ...u voldoende ter harte zou gaan... ...om u te bewegen met ons mee te werken. Blijkbaar is dat niet het geval. Maar vergeet één ding niet, Captain. Dit is geen gewone verovering. En vooral... Onderschat mijn kracht niet. Lieve hemel, wat, wat gaat er nou weer gebeuren? Hey, kijk, de muur begint te gloeien. Er komt een beeld op. Ja, weer zo'n drie dimensionaal televisie. Kijk, dat moet hem zijn. Hij vertoont zich aan ons. Ontzettend. Hij is zo hoog als een huis. Doet u dit om ons te intimideren? Nee, Captain Morgan. Ik weet dat u niet schrikt van iets dat alleen maar groot is van afmetingen. Jimmy? Ja? Wat, wat is er? Kijk mij aan. Kijk mij recht in de ogen. Doe het zelf maar. Kijk mij aan. Maar. Dat je wegkomt. Kijk mij aan. Oh. Wat een oog. Ik, uh, wat gebeurt er met me? Ik voel me zo. Uh. Wat zeg je nu, Jimmy? Wat zei je nu orders? Heel goed, Jimmy. U ziet heer hoe gemakkelijk het gaat. De aarde staat klaar om zich te laten aanpassen. Elk televisiestation zal op het bestemde uur mijn beeld uitzenden en het gros van de mensen op aarde zal er naar kijken wanneer het op het scherm komt. Wat zijn uw orders? Oh, hij is maar een heel lichte graad aangepast. Een paar tikken in het gezicht brengen hem wel weer bij. Ons onderhoud is beëindigd, heren. U kunt teruggaan naar uw vertrek. Afgelopen. Hij is weer weg. De hemel dank. Jimmy. Ja, ik zal hem even onderhanden handen nemen, Jimmy. Oké, okay, dok. Jimmy. Goed wakker, Jim. Goed wakker, Jimmy. Um. Jimmy. Wat is er aan de hand? Jimmy, staat op, ik Ben. Ik ben, ben je ook niet gegaan. Wat is er gebeurd? Nou, je bent nou wel helemaal in orde. Kom maar mee. Gaan mee. Terug naar onze vertrek. De onderhoud is geëindigd. Terug in onze zitkamer was het eerste wat wij deden... de televisie aanzetten. Ik geloof dat wij allen in stilte hoopten... dat de Martianen ons iets had wijsgemaakt. En dat de zogenaamde televisieuitzendingen van de stations op aarde... niets anders waren dan een truc... met de bedoeling onze van te overtuigen... Dat alle hoop voor ons verloren was en ons te overheden ons bij hem aan te sluiten. Maar inderdaad zonden alle stations nog hun gewone programma's uit. Blijkbaar had men op aardig een flauw idee van het gevaar waarin men verkeerde. Twee dagen later kruisten wij de baan van de maan en nu naderden wij de aarde snel. De beslissende strijd stond voor de deur. Hé, hey, daar schijnt iets bijzonders aan de hand te zijn. Wat is dat lawaai allemaal? Je mag Joost weten. Weet jij het soms, even. Ja. De astroïden minder vaart. We gaan nu in een vaste baan om de aarde cirkelen. Het is toch niet waar? Jawel. Ik denk dat wij op ongeveer 10.000 kilometer boven de aarde blijven ronddraaien... en dat de kleinere asteroïden tot op ongeveer 2.000 kilometer dalen. Nou, en dan? Als ieder zich op zijn plaats bevindt, begint natuurlijk de televisieuitzending. Oh, ja. Het gelaat van de Martian verschijnt op het scherm van alle ontvangtoestellen die aanstaan... En dan is het er een paar minuten gebeurd. Is iedereen die naar de televisie kijkt dan aangepast? Ja. Tjoh. Als alles volgens de plannen verloopt... zal dat zeker met drie kwart van de bevolking van de aarde het geval zijn. Ja. Daarna verlaten de vliegende bollen met de invasietroepen... als ik het zo mag noemen... de asteroïden... dalen af naar de aarde... om de macht daarover te nemen. Ja, stel de Martiaan zelf. Die gaat natuurlijk pas naar de aarde... wanneer die helemaal in zijn macht is. Misschien over een paar dagen al... Op zijn hoogst over enkele weken. Ja. we ga daar nou niks meer tegen doen. Ik zal niet weten wat. Behalve dan dat jullie je neerleggen bij de feiten... en aan de invasie meedoen. Zo, en als we blijven weigeren, wat dan? Dan ben ik er zeker van dat jullie alle mede aangepast worden. Van dat moment af zitten er voor jullie niets anders meer op... dan precies te doen wat jullie wordt bevolen. Dat klinkt wel veelbelovend, hè? Wat konden wij anders doen dan de loop der gebeurtenissen afwachten? Anderhalf etmaal later cirkelden wij in een vaste baan om de aarde... terwijl de rest van de invasiefloot honderden en nogmaals honderden kleinere asteroïden... hun positie innamen op ongeveer 2000 kilometer boven de aarde. Zij vormden een asteroïdengordel boven de evenaar... die veel gelijkenis vertoonde met die welke de planeet Saturnus omgeeft. Ofschoon ze zich bijna 8000 kilometer lager bevonden dan onze asteroïden konden wij ze duidelijk zien. Wij waren volkomen machteloos. Wij konden niet met de aarde in contact komen. Wij konden slechts hulpeloos toekijken en afwachten. James, televisie. Waarom? Dan weten we tenminste wanneer het einde komt. Wees voorzichtig, kapitein. Waarom? Als de Martiaan op het scherm verschijnt en de mensen gaat aanpassen... gebeurt dat ook met ons als we naar hem kijken. Dan kijken we niet. Dan luisteren we alleen maar... Dit zendt uh, er nog steeds uit. Ik heb hier Londen, kanaal 1. <laughs> nou, nou, als ik het zo zeggen mag, dan komt het me voor dat ze geen toepasselijke muziek hadden kunnen uitzoeken. Ja, wanneer zou de beslissende uitzending beginnen? Volgens de plannen moet dat om 16 uur heel altijd het geval zijn. Zo van nauwelijks, anderhalf uur? Inderdaad. Hé, hey, wat heeft dat te betekenen? De televisie is afgezet. Ja. wat is dat? Ja, Jeff, het is zo. Is het beeld ook verdwenen? Ja. Ik denk dat ons ontvangtoestel het heeft afgelegd. De Martians televisietoestel raakt niet defect. Maar we zijn er op aarde wel. Een ander station, Oké. Okay. Nee, niks. Niks. Probeer de andere. Probeer ze allemaal. Nee, niks. Hier, Madrid, niks. Parijs, niks. New York, niks. Johannesburg, niks. Allemaal zijn ze van de kaart. Geen enkele zijn hebben werkt er meer. Wat? Dan zijn alle stations gesloten. Eindelijk is de aarde in actie gekomen. Ten mooi om waar te zijn. Maar waarom zouden we er zo lang mee gewacht hebben? En wat kan ons dat schelen? Zolang ze maar gesloten blijven, kan die Martiaan de mensen op aarde niet hypnotiseren. Ja, laten we hopen dat ze inderdaad gesloten zijn. En dat het toch niet ons toestel is, waaraan iets mankeert. <laughs> Drink nou pas nog maar door. Wat? Nee. Het ligt niet aan dit toestel. Er wordt helemaal niet meer uitgezonden. He? Haha. Haha, daar zit zij, oh. de ga hoogheid. Nou, hè? Wat, <laughs> ja. wat, wat moet je nou beginnen? Hij zal er heus wel iets op weten te vinden. Ja. Zo. Zo gauw zal hij het niet gewonnen geven. Oh, nee. Denk je dat? Denk je dat? Nou, ik wil toch wel eens graag zien hoe hij zich hieruit weet te redden. Ja. Stel je voor, de eindstrijd. Ah. Nou, ik, die zijn er al sinds vijftien uur en er is nog niks, ook nog niks gebeurd. Waarom doet hij het net nou niks? Hij kan die hele vloot toch niet eeuwig om de aarde laten cirkelen? Ja, misschien hoopt hij dat de centers weer zullen gaan werken. Ha, reken maar, dokter, dat daar geen kans op is. Ze hebben er vast geen idee van hoe ze net op het nippertje de dans ontsprongen zijn. Ik vraag me nog altijd af waarom ze daarmee gewacht hebben tot het allerlaatste ogenblik. Mitch, ja? ik geloof dat ik de verklaring daarvan weet. Hoezo? Ze hebben ons bericht natuurlijk ontvangen. Ja? Maar ze verwachten waarschijnlijk dat de invasievloot pas over een paar maanden zal verschijnen. Ja. Het zal het hoofdkwartier Ruimtevaart wel heel wat moeite en tijd hebben gekost om alle landen ter wereld te overreden. hun televisieuitzendingen stop te zetten en daarbij een plausibele reden te verzinnen. om het publiek aan het verstand te brengen waarom het zijn meest geliefde ontspanningsprogramma's plotseling moet missen. Ja. Zonder de waarheid te zeggen. Ja, mm -hmm. Dit zou immers het risico meebrengen dat er over de hele wereld een paniek ontstond. Inderdaad, ja. Maar toen de asteroïden aan de hemel verschenen en iedereen op aarde ze kon zien. Ja. Toen moesten ze de zenders wel afzetten en verdraaid vlug ook. Ja, zeker. En daarom gebeurde dat pas op het allerlaatste ogenblik. Nou, ik ja, maak me sterk dat de hele boel daar beneden op zijn kop staat. Ja? Maar het is vast nog niks vergeleken bij wat er staat te gebeuren als die Martiaan probeert te landen. Zonder dat de mensen vooraf aangepast zijn. Ja, ja. Captain Marvel. Oh. Nee, meneer. Ja, Hallo, ja. U heeft precies één uur de tijd om deze asteroïde te verlaten. Hm? Wat zegt u verlaten? Hoezo? U wordt naar een van de hangars van de vliegende ballen gebracht. U is vrij om zich aan boord van een van die bollen te begeven en daarmee naar de aarde te vliegen met de anderen. Met de anderen? Wilt u dan toch een invasiepoging ondernemen? Nee, ik heb er nooit aan gedacht bloed te vergieten. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat uw bericht niet alleen de aarde bereikt heeft, maar dat uw hoofdkwartier ruimtevaart daaruit ook zijn conclusies heeft getrokken en de nodige maatregelen genomen. Ja, dat weet ik. Zij verwachten echter dat ik alsnog tot de invasie zal overgaan... en zijn gereed om daaraan met de wapens in de hand weerstand te bieden. Overal ter wereld staan grote legers en luchtfloten klaar... om onze aanval af te slaan... in geval wij voet op uw planeet zetten. Ah, en nou zent u ons naar de aarde, hè? Als schietschijven, Denk je dat we, dat we schietschijven zijn? Ik maak maar... U kunt natuurlijk hier blijven als u dat liever wil. Uh, gaan er ook anderen naar de aarde? Duizenden. Duizenden? Meer dan de helft van de manschap. Zij willen terug naar de aarde. Ja, maar ik, ik begrijp u niet goed. Hoe kunnen zij... Dat zal ik u uitleggen. Ik heb mijn invasieplan moeten opgeven. Mijn machtigste wapen... Mijn enige wapen, kan ik wel zeggen, is mij uit de hand geslagen. Daarom heb ik besloten mij terug te trekken. Maar tevens heb ik de bemanning van de vloot keus gelaten terug te keren naar haar geboorteplaneet, indien zij dat verlangt. En wil meer dan de helft van de manschappen dat? Ja. En als ik eraan denk hoe mooi uw planeet is, kan ik u geen ongelijk geven. Nee. Aan de andere kant verheugt het mij, dat er nog zoveel bereid zijn onder mijn leiding en bevelen te blijven. Ondanks het feit dat ik besloten heb mij terug te trekken. U wil het misschien niet geloven, Captain Morgan. Huh? Maar heel wat mannen op de vloot waren enthousiaste aanhangers van mijn invasieplan. Ja, natuurlijk, ze hadden ze misschien geen andere keus. Nu hebben zij de keus, en toch verkiezen zij bij mij te blijven. Waarom? Zet de revisie maar aan. En u zult het merken. Niet doen, kapitein. Eén blik, en u heeft ons allemaal aangepast. Ga gerust uw gang. Dit is geen truc van mij. Mij krijgt u niet te zien. Jimmy, aan. Uh, ja. Hier is een, een groepje van die aangepaste. Zij zijn niet meer aangepast. Nu zijn het mensen met een eigen vrije wil. Ze zijn op weg naar de hangars... om de vliegende bal in orde te brengen voor diegenen... die wel naar de aarde terug willen. En zij gaan met u mee? Ja. Ja, waarom eigenlijk? Bekijk, ze is goed. Ze komen van overal ter wereld. Ze behoren tot allerlei rassen en vertonen allerlei huidskleur. Maar iets hebben zij gemeen. En dat is? Zij behoren alle tot minderheidsgroepen. Vele van hen werden tijdens hun leven op aarde... Vervolgd. Ze hebben honger geleden, menselijke rechten zijn hun onthouden, ze hebben geen wijster aangename herinneringen aan de aarde. Nee, u maakt geen gekheid, en toch zingen ze van de aarde. Hun staat een nieuwe aarde voor ogen, waar vervolging, honger, onrecht en oorlog... Niet bestaan. Ja, maar dat is toch ook het doel dat de aarde voortdurend nastreeft. Ja, maar langzaam. Veel te langzaam. Ik kan u verzekeren dat u dat niet meer zult beleven. Hm, huh, zei er dus ook niet. Maar waar bevindt zich die aarde dan waar zij van zingen? Vier lichtjaren van hier. Oh, u bedoelt Proxima Centauri, de planeet waar u ons van vertelde die ze op de aarde lijkt. Juist. Gaat u daar met hen heen? Ik zal het tenminste proberen, ik ben er niet zeker van dat het mij zal lukken. Maar ik zal er mijn best voor doen. Ja, maar het merendeel van die mensen moet toch overleden zijn. Lang voordat er sprake van is dat u eraan komt. Daar geven zij niets om. Zij doen het voor hun kinderen. Ik zie er geen heil in naar Mars terug te keren. Wij laten Mars schaarne aan u over. Dankjewel hoor. Mars is nog niet helemaal dood. Er zijn nog uitgestrekte gebieden die in staat zijn voedsel voor te brengen als men een methode ontdekt om de zuurstof uit de rotsbodem vrij te maken en de watervoorraad te vermeerderen. Maar Mars zal natuurlijk nooit een tweede aarde worden. Maar nu wil ik u waarschuwen. U heeft niet veel tijd meer. Is er iemand onder u die hier wenst te blijven en de reis naar Proxima Centauri te ondernemen? Niemand dus. Zeg eens even. Erover. Dankjewel. Ik ga terug naar de aarde. Nou, ik ging mee, ik jou was. Een leuke, lange reis kan je niet anders doen, maar goed. Nee, <laughs> ik ga terug. Dus je kan je niet overhalen mee te gaan? Nee. Jammer. Nou, dat is het dan. We willen allemaal huis. Goed. Harding zal u naar de hangar brengen. Trek uw ruimtekostuums aan, zodat u klaar is wanneer hij komt. De anderen wachten al op u. De anderen? Welke anderen? Hallo? Hallo? Hij is weg. Geen antwoord meer. Ja, ik had hem nog een paar dingen willen vragen. Ja. Ik denk niet dat je daar nog ooit de kans toe Gertje. Kom, Gertje, trek je ruimte nog aan. Ja. Hoe eerder we naar die bal gaan, hoe liever. Deze hier, heren. U hoeft maar aan boord te gaan en te vertrekken naar de aarde. Ga je niet mee, Haring? Nee, Nee, Captain. Waag jij liever je hartje aan die reis naar Proxima Centauri? Ja, want ik ben ervan overtuigd dat we er komen. Het nou, is fijn dat je daar zo vast op wordt trouwt, hoor, Haring. En als we er komen, betekent dat dat we ook terug kunnen komen. Denk daaraan en zeg het aan uw kinderen. Ja, ik zal het zeggen. Kom er mee, Jim. Ja, Jeff. Nou, Haring. Beste domein. Dank u, captain. Ik wens u ook het beste. Jammer dat u het niet met uw geweten overeen kunt brengen... Met ons mee te gaan. Nou, ah, Haring, ik vind het jammer dat jij niet kunt besluiten met ons mee te gaan. Zeg, kijk eens even naar boven. Kijk eens naar die bollen. Honderden. Gaan die allemaal naar de aarde? Ja, maar zouden ze anders heen gaan? Maar kom dan nou toch. Anders gaan we straks niet eens mee. Ja. Weggen jullie je kostuums op en wees klaar voor de start. Ja. Zeg, Evans. Is er hier een radio aan boord? zeker. Ja. Uh, daar is hij. En weet jij hoe die bediend wordt? Ja, natuurlijk. Goed, wijs het dan aan Jimmy. Ga maar te mee, Jim, en probeer de controle op aarde te pakken te okay. krijgen. Oké. Alles in orde, Captain. We kunnen starten wanneer u wilt. Vooruit dan maar, maar hier dan. Ja, Captain. Contact. Ja. Ja, daar gaan we. We zijn los. Ga naar televisie, Mitch. Een zonkend punt op aarde uit waar de automatische navigatie ons heen kan brengen. Kant in orde. Oké. Okay. Nou, we dat we het gehad hebben, Jack. Niet te voorbaard, Doc. Huh? We zullen de aarde nog aan het verstand moeten brengen... ...dat al die vliegende bollen door onze inkluis geen invasievloot vormen. Hallo, waarde. hallo waarde. Jimmy Barnett hoopt u. Jimmy Barnett ja. hier. Ik roep de controle op Jimmy aarde. Jimmy is aanwezig. Ik herhaal. Jimmy Barnett roept controle op aarde. Voort u mij? Zeg, Doc. Ik geloof dat ik beter zelf aan de radio kan gaan. Ja. Als we een verbinding met hem krijgen... ...zal ik een heel wat moeten uitleggen. Hallo, hallo. Controle Aarde antwoordt u. Ja. Wij ontvangen u. Sterkte 4. Je pakken, Ik heb zitten Ik herhaal. Uh... Sterkte 4. Spreek maar, Jimmy. Wat voor nieuws heb je voor ons? Wat gebeurt er bij jullie eigenlijk? Neem jij hem over, uh, Jeff. Ja, Jim. Kom maar hier. Hallo, Controle. Hallo, Controle. Dit is Captain Morgan. Ik heb zeer belangrijk nieuws voor u. Luister met aandacht. Wij zijn op weg naar de Aarde. Ik herhaal, wij zijn op weg naar de aarde. Wij worden vergezeld door honderden Martiaanse vliegende bollen. Dit is geen invasievloot. Ik herhaal, dit is geen invasievloot. Kijk eens even, zeg. Heb je ooit zoiets moois gezien, ja. jongens? We zijn maar op 150 kilometer ja, hoogte, neer. zeg. Moeten we nou per se naar de andere kant van de aarde, waar het nou donker is? Waarom kunnen we nou niet aan de dagkant blijven? We ja, op de plaats waar we moeten landen, nu nacht is. Ja, ja, ja, ja, ja dan moet het wel natuurlijk. Ja, maar kijk er toch eens even op, al dan groen, zeg. Ho, ho, ho. En we zijn dan laag genoeg om de bergen te onderscheiden, althans de hoogste. Ja, ja Jimmy, Jongens, ja, Jongen, jongen, wat ja. het verschil tussen de aarde en Mars. Ja, eh, oh, nou, nou, nou. Zeg. Eén ding heb ik in elk geval op deze tocht geleerd. Wat dan? Nou, dat het spreekwoord dan? steeds opgaat, dat zegt Oost-West, Duist-West. Bij Piki. <laughs> <laughs> <Bij Pinkie. laughs> ja, er is geen planeet, jongens, die de vergelijking met de aarde kan doorstaan. Ik zeg nogmaals, we mogen ons gelukkig prijzen dat we daar geboren zijn. Ja. Ja. Dat is zo, Jimmy. Oh, dok ja, dokter. Ja. dokter. Jimmy. Ja. ja, wat is er? Ik... Zeg, als jullie eens wat moois willen zien, dan moet je vlug hier komen. Wat dan? Kijk eens even, de marsflote gaat ze. Ze oh, ja. vertrekt. <laughs> Jonge, jongen, van hier beneden ziet die wapen nog verder indrukwekkender uit dan toen we er tussen zaten. Ja. Ja. <laughs> Wij zelf moeten anders ook niet zo'n belachelijke indruk maken met die honderden vliegende bollen achter ons. Nee, nee, nee, zeg, ik hoop maar dat ze hun doel bereiken. Ja, die marsflote bedoel ik. Zeg, het is toch een stelmoedige kerels, hè? als je het mij vraagt, dan moet die nieuwe wereld waar ze naar heen gaan nog niet eens zo behoord zijn om je dagen door te brengen. Nee. Waarom ben jij er niet met ze meegegaan en huh? die er zo ja. over denken? Ja, ja, ja, zeker. Ja, Oh hé. Hey. En Vicky hierachter laat helemaal alleen. Niks daarvan laten je kijken, man. <laughs> Zij is de enige die voor mij het leven op deze aarde draaglijk maakt. We zijn nou bijna aan de landing toe, captain. Ja, ik kom er aan. Alles. Zijn we mee aan de radio? Ja, ik ben helemaal gek, Jeff. Ja. Ja, zeg dat we binnen een half uur landen. Ja, goed, goed. En uh, Mitch, ga jij naar het tweede controlebord om Frank te assisteren bij de landing? Oké. Okay. Hallo, controle, hallo, controle. <laughs> hier is Jimmy Vaardeheer. De beslissende strijd. Dit was de twintigste en laatste deel van onze derde serie Luisterspelen over de ruimtevaart... ...sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees... ...Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Borkus, Frank Rogers, Paul van der Lek... ...de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels, de controle op aarde, Henk Josso... ...en Harding Jo Nobel. De serie Sprong in het heelal... ...werd opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel.